suggesties gedaan per uh, vraagstelling gerelateerd ook aan de artikelen van um, het handvest. Ik stel voor dat we die ook meenemen in de schriftelijke ronde dat, uh, dat lijkt me wel um, effectief um, en uh, een aantal van u heeft wel dat wilde ik dan al wel zeggen eigenlijk hè, ook gevraagd van goh uh, betrek ook de oud medewerkers um, daarbij uh, um, en vraag ook de, de medewerkers van Zandvoort nog daarbij. Nou de rol van de gemeentesecretaris is wordt expert expliciet benoemd. Uh, maar daarnaast hebben we juist ook opgenomen om um, bijvoorbeeld ook de medewerkers van de Griffie um, te vragen en heel expliciet ook de medewerkers, de oud-Zandvoortse medewerkers die nu in Haarlem uh, werken. Mevrouw van der Velde, u geeft terecht aan van nou dat lijkt me heel um, goed om dat anoniem te doen, want dan heb je een grotere response en, en ook met het oog op de privacywetgeving um, ben ik dat helemaal met u eens dat dat... Uh, dat, dat uh, dat dat moet gebeuren. Um, even zien hoor. Ehm... Um ja, niet te vergeten, we hebben een compliment gekregen van het CDA dat dit uh, <laughs> op tijd uh, was. Dus uh, ja, dat kan dus wel, zou ik maar zeggen. En uh, dat is natuurlijk ook hoe het, uh, hoe het zou moeten. Dus dank ook uh, uh, voor dat uh, compliment. U vroeg verder nog, van, goh, hoe gaan we die selectie aanpakken? Nou ja, aan de hand van een aantal bureaus en... en um, uh, met met, met uh, ja, de, de opdrachten uh, zoals we die nu aan het formuleren zijn. En het college beslist uh, daarover. Ehm... Um Even kijken hoor. Ja, maar, uh, uh, PvdA gaf nog aan. Hè, de, de betere dienstverlening. De kwaliteit van dienstverlening. Daar hecht u zeer aan. Ik denk dat dat een, een iets is wat breed gedeeld wordt. Nou ja, door, door iedereen hier uh, aanwezig. Maar uh, goed dat u dat uh, nog expliciet uh, aanstipt. En deze d uur gaf nog aan. van Gogh, hoe, hoe, uh, uh, hoe betrekken we spaarne landen ook bij deze discussie. En uh, nou, we, we zullen daar nog even goed naar kijken. Hoe we dat op een, uh, op een goede manier ook kunnen Meenemen, tenzij u daar zelf als schriftelijk ook een voorzet voor heeft, maar anders dan, dan zullen wij dat nog benoemen. Um, voorzitter, ook gelet op de procedurele afspraak die wij hebben gemaakt, um, um, denk ik dat uh, dit het uh, in eerste termijn is. Dank u. Mij heeft u overtuigd wat ik opgeschreven heb. Of dat voldoende is, de vraag, die ga ik dus stellen aan de commissieleden, is er iemand voor de tweede termijn? De heer Kramer. Ja voorzitter, de wethouder haalt eventjes artikel 20 de evaluatie aan. Daar staat namelijk onder punt 5 ook nog, naast genoemde evaluatie zal Zandvoort eigenstandig een bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren. Ter vergelijking met het bestuurskrachtonderzoek 2016. Gaat dat gelijktijdig? Met name ook omdat wij ons afvragen of je de kwaliteit nog wel kan meten op basis van het oude bestuurskrachtonderzoek. Ja, ik moet. Nee, ik, ik was even verzamelen. Als er nog meer zijn. Nog iemand voor tweede termijn? Die, ja, Hendricks. Nou, voorzitter. Eigenlijk had de heer Kamer in de eerste termijn een hele goede suggestie. Ik zal ook onze uh, aanvullingen en concretiseringen naar de wethouder toesturen. En verder heb ik dan geen tweede termijn nodig, voorzitter. Dank u. Dan is het woord aan de wethouder. Ja, dank u uh, voorzitter. We hebben in het uitvoeringsprogramma ook uh, het afgesproken om dat uh, in jaar vier te doen. Dus bij de vol, dit is de tussenevaluatie en bij de volgende evaluatie, die gaat ook gepaard uh, met een uh, bestuurskrachtonderzoek. Ja, u wilt erop reageren meneer Kramer. Maar wat is dan nu uw basis om de kwaliteit te toetsen? De kwaliteit wordt getoetst aan de hand van de afspraken die we hebben gemaakt, zowel in de GR als in het dienstverleningshandvest. En een vergelijk ook daarmee te maken met wat er is um, uh, gesteld in de bestuurskrachtmeting. Dus we maken wel een vergelijk met de bestuurskrachtmeting, want dat was onze laatste uh, peiling. Er is toen een aantal uh, nou ja, problemen gesignaleerd en uh, nou ja, heeft, heeft dit nu uh, al een bepaalde verandering uh, uh, gebracht. Duidelijk dat het een bespreekstuk wordt. Uh, uw, uw, uw, uw, uw vragen komen nog binnen en die worden beantwoord. We zien die terug in de raad. Vijf minuten pauze voor het derde onderwerp. Autumn in New York, why does it seem? It spells the thrill of first nighting Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steam That the Ritz will tell you that it's divine This autumn in New York Transforms the slums into Mayfair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 Ze gaan elk moment weer verder. Ik heropen de commissievergadering met agenda punt 6. En dat gaat over het herontwikkelen van de raadhuislocatie. Aanwezig de verantwoordelijke portefeuillehouder, de heer Berendsen. En er is ondersteuning van de heer Jelle van Wier, heb ik begrepen... En ik kan me in ieder geval u herinneren, u bent eerder in beeld geweest bij bijeenkomsten, de heer Werner Schoeman. De inleiding uh, op dit onderwerp. De gemeente Zandvoort wil haar gemeentehuislocatie herontwikkelen in het belang van de kwaliteitsverbetering van het centrum van Zandvoort. Na een verkenning op verschillende ontwikkelmogelijkheden wil het college een uitgewerkt plan laten opstellen. Waarbij de nieuwbouw uit 95 en de gebouwen tussen deze nieuwbouw... ...en het monument ingesloopt gaan worden. De voorkeur van het college die is dat hier woningen of eventueel een hotelfunctie... ...en gemeentewerklocatie gerealiseerd worden. Het monumentale raadshuis blijft bestaan in de huidige vorm... ...en zal worden gerenoveerd ten behoeve van gebruik door het politiek bestuur. Na besluitvorming in de gemeenteraad over de gewenste variant... En de kaders, die in de stukken staan, kan een uitgewerkt plan voor de gekozen variant opgesteld worden. Inclusief de verdere financiële consequenties. Te weten de verwachte baten vanuit verkoop gemeentelijk vastgoed en de verwachte lasten behorende bij die ontwikkel kost, ontwikkelingskosten. Dat wisten we, voor deze uitwerking zal een voorbereidingskrediet van 50.000 euro ten laste worden gehaald uit het... ...door u beschikbaar gestelde budget van 500.000 euro in het investeringsplan. Het college stelt de raad voor het college opdracht te geven... ...tot verdere planvorming voor de boogte sloop van de nieuwbouw uit 1995 en de gebouwen tussen deze nieuwbouw en het moment in. En hier, dat is eerder ook gezegd, kleinschalige woningbouw, primair of hotelfunctie, secundair en de huisvesting... Te realiseren. Variant 3. En ik zeg met nadruk even variant 3, ...omdat in de stukken het eerste deel... ...wordt het niet genoemd, in het tweede deel... ...wordt het wel genoemd. Maar uh, de wethouder heeft mij verzekerd... ...dat het inderdaad om variant 3 gaat... ...als het om de voorkeur van het college gaat. Uh, het monumentale raadhuis blijft dus... Uh, ...in de huidige vorm bestaan. En ja, met name is er natuurlijk... ...aandacht voor de financiële consequenties... Versus, wat eerder gezegd is, verkoop en kosten die gemaakt moeten worden. Dat ter inleiding. Is er iemand die wil inspreken hiervoor? Dat niet. Er is geen, niemand gemeld. Dan gaan we het woord geven aan de uh, commissieleden. En ik wil beginnen bij de heer Van Tichelen. Die zit bijna het verste weg. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, een heel mooi document en ook heel overzichtelijk en vergemakkelijkt de besluitvorming, eigenlijk door de oordeelvormingen. Met name pagina 14 en 15 met het overzicht maakt het een stuk makkelijker. Ja, om een lang verhaal kort te maken, wij delen de keuze van het college in deze. In feite zijn we daar klaar mee. Dank u wel. Het is bijna niet mogelijk om duidelijker te zijn, volgens mij. De overtreffende trap zal moeilijk te vinden zijn. Misschien de overkant, mevrouw van der Veld, GBZ. Tja, het zal u niet verwonderen. Wij zijn hier valikant tegen. We hebben ons steeds uitgesproken tegen het nu al besluiten... van het wegdoen van de, de gebouwen die nu leeg staan. En dan trek ik even de relatie naar het vorige ag agendapunt. Daarin hebben we besproken dat we een evaluatie gaan krijgen. En uh, een collega van de VVD die haalde het ook al aan. Wat gaan we met die evaluatie doen? Wat zijn de gevolgen van die evaluatie? Als je dus nu al gaat besluiten dat je nieuwbouw wil. ja, Dan ben je eigenlijk gewoon je oude schoenen aan het wegdoen, Terwijl je niet eens weet of je een nieuwe nodig hebt of hun wil gaan kopen. Dat is natuurlijk iets, iets heel doms. Daarbij, als er eh, woningbouw gepleegd wordt... deze raad heeft gesteld dat er 30% woningbouw... Eh, 30% van de woningen sociale woningen moeten zijn. En dat op een A-locatie, wie gaat dat betalen? Ik, dus ik misgun niemand in een sociale woning in het dorp. Daar gaat het niet om. Maar dat betekent wel dat de appartementen die gebouwd worden... Uh, ja Die 30% die moet dus opgehoest worden door die 70% uh, mensen die niet sociaal gaan wonen. Ik vind dat nogal wat. Dat uh, worden weer hele dure appartementen. Ik denk zo rond de 5, 6 ton. Nou, dat is toch schitterend een appartementje. Mooi bedrag. En dan daarbij is het... Uh, ja, We hadden het al voorspeld dat dat geld zou kosten om dat raadhuis leeg te hebben... En ik moet constateren dat dat dus inderdaad het geval is. En dat is logica. Maar wat ik nou eeuwig zonde vind... is dat als je hier in huis bent... dat er overal lichten branden. Ik begin nou eens met dat soort dingetjes te besparen. Wie weet vallen de kosten dan wel mee. Alles wordt verwarmd... terwijl alles leeg staat. Ik vind het echt idioot voor woorden. En uh, daarbij... Uh, nou ja, ik, ik kan alleen maar zeggen... wij uh, gaan hier absoluut... ...niet mee akkoord. En het is dus een bespreekpunt. U bent ook duidelijk. D66, de heer Van Woyle. Ja, dank u. Um, uh, eerst een opmerking, want vanuit variant 3 uh, zijn we niet helemaal uitgekomen... ...of het college nou een hotel of woningenoptie uh, wil, want het gaat een beetje door elkaar heen. Wat ons betreft uh, geen hotel, dus uh, laat dat... Uh, maar gezegd zijn door, de, door ons. Een uh, verdere vraag. Um, uh, als we dit uh, doorzetten um, en met z'n besluiten. Wat gaan we doen met die 585 meter als blijkt dat de evaluatie gewoon goed is. En we sluiten weer een uh, prachtig handvest voor uh, vier of zes jaar. Uh, is er dan nog een mogelijkheid dat we die 585 meter die we nu voor de de 0,7-factor van die 100 werkplekken die we willen reserveren... of voor de mogelijke terugkomst... Um, uh, nou ja, is dat om te zetten zeg maar, ook naar een collectieve invulling... wellicht woningen. Um, dat is een vraag. Um, verder heb ik een vraag. Waarom houden wij de 0,7-factor aan... In de eerdere bespreking heb ik al gezegd... Van, hè, er, zijn, er is een gemeente in Nederland die werkt zonder gemeentehuis. We werken steeds moderner. We moeten ook steeds moderner werken met alle collaboration tools en uh, noem maar op. Dus waarom gaan we niet naar een lagere factor? Uh, als ik uh, waar dan ook in Nederland op, bij gemeentehuizen kom... op woensdagmiddag en vrijdag zijn ze gewoon nagenoeg leeg. Hey, er zitten, er zitten altijd, is altijd ruimte te veel en te veel en te veel. En, uh, volgens mij kan je naar een lagere factor toe... En elke tiende factor is toch weer, uh, bij wijze van spreken, een woning. En daar uh, is het ons ook natuurlijk om te doen. Wij gaan dus ook uh, het liefst voor de maximalisering van die woningen met parkeerplaatsen. Dus het liefst 38 woningen en uh, uh, die varianten uh, verder doorzetten. Dat was het. Dank u wel. Dank. Mevrouw Koop, in dit geval, bedrijf van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Uh, dat is natuurlijk een mooi bruggetje van het onder, uh, vorige onderwerp naar uh, nu. Want het is doodzonde dat het, uh, het raadhuis nu zo leeg staat. Dus we zijn blij dat hier van alles voor, uh, voor ons ligt. Um, deze, dit is een kant voor Zandvoort en die willen we optimaal benutten. De uh, vorige spreker gaf aan variant 3, vraaghotel. Voor ons ook geen hotel, voorkeur variant 3. Het Huis van de Samenleving is natuurlijk een heel sympathiek... Idee. Dus in die zin, als we wat minder uh, plekken nodig hebben voor de, voor de ambtenaren, kunnen we wellicht daar nog, daar nog wat mee. Maar wat ons betreft gaat het om zoveel mogelijk woningbouw op deze locatie. Um, en ook het parkeren wat dat betreft meenemen. Dank u. Duidelijk. De VVD, mevrouw Cullensen. Dank u, voorzitter. Um, toch even een eerste reactie op uh, hetgeen mijn buurman, buurman het zei over de woensdagen en de vrijdagen. Ik kom ook uh, regelmatig op een gemeentehuis en de uh, maandag oké. Okay, maar dinsdag en donderdagen zijn altijd overvol en dan is een 1,0-factor is af en toe uh, niet eens mogelijk qua werkplekken. Um, voorzitter, dit, dit stuk... Um, Roep toch even wel wat vragen op. En dat is dan met name als we gaan praten over ook een stukje wat gevraagd wordt... ...volbereidskrediet 50.000 euro voor een plan van aanpak, verdere uitwerking. Is dat inclusief alle projecturen uh, die we daarvoor nodig hebben? Want we nemen, ik neem aan dat dit een project is. Uh, in hoeverre uh, passen, passen de kosten van de projectorganisatie uh, daar ook binnen of komen die daar nog bovenop? Daarbij ook de vraag, um, wij hebben diverse projecten op dit moment lopen... En um, ik kan me nog herinneren dat um, een partij ook bij de begroting uh, behandeling heeft gezegd... en die is allemaal langsgelopen. We gaan van het Watertorenplein naar het Badhuisplein, naar de Entree... we gaan naar de curie we gaan naar Koreldreks... we gaan naar de Maria-School, we gaan naar Gebouw de Krocht. En dan uh, vergeet ik er geheid een aantal. Maar anders dan hoor ik de heer Herms nog wel wat ik nog vergeten ben in mijn wandeling... In hoeverre is dit realistisch en in hoeverre is het niet zo dat wij onze ambities um, nu eigenlijk voorbij aan het vliegen zijn. En dan kan ik vast wel dit sommigen gaan zeggen van, wilt u weer op de rem trappen, maar we kunnen pas op de rem trappen als er gas wordt gegeven. En op dit moment vraag ik me eigenlijk af, waar zijn we nog gas aan het geven? Zijn we niet op te veel uh, projecten tegelijkertijd aan het inzetten en in hoeverre kunnen wij dit gewoon überhaupt nog wel aan als organisatie? Um, daar hebben ook de vraag van um, uh, voor het vervolg. Want u geeft uh, op een gegeven moment bij bijlage 5, uh, heeft u het ook over een stukje, zeg maar, um, consequenties op het moment in, in het kader van bereikbaarheid. Hè, op het moment dat we zouden gaan bouwen. Maar dan gaan we wel over bouwen. En in hoeverre is dit project mogelijk in het kader van de recente stikstofuitspraak? En um, kunnen we überhaupt wel meters maken? Dat was voor de eerste termijn. Dank u wel. Ja, we gaan naar GroenLinks, heer Keuning. Dank voor het woord. We hebben het er al veel over gehad en wij zijn van mening dat optie 3 de beste optie is. We zien graag dat er in het nieuwbouwgedeelte en in het bovenste gedeelte van het tussenlid huisvestingen komen. De mogelijkheid dat er een hotelfunctie komt op deze locatie sprengt ons zeker niet aan. We moeten ons op dit moment meer gaan focussen op de realisatie van woningen. Dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn blij te zien dat dit punt uh, geagendeerd staat. Uh, we irriteren ons mateloos aan het feit dat er 2,5 ton uh, maatschappelijk geld... Uh, ...ieder jaar over de brug wordt gegooid door dit leegstaande raadhuis. Uh, maar hè, de, de woningnood is groot. Dus het realiseren van, van een hotel is wat het CDA betreft ook geen uh, serieuze optie... Uh, er kunnen beter woningen worden gebouwd op de locatie van de, van de nieuwbouw. Uh, op pagina 3.e uh, staat dat er naar gestreefd wordt om 30% sociale woningbouw toe te passen. Uh, maar wij willen geen streven. Wij willen gewoon dat het gedaan wordt zoals is afgesproken. In het uitvoeringsprogramma is de 30% opgenomen als minimale norm... He, er kunnen dus ook meer sociale huurwoningen komen. Uh, hier is grote behoefte aan. Wij zien het liefst uh, 100% sociaal op deze locatie. He, het CDA wil graag uh, woningen voor ouderen, voor jongeren uh, op deze plek. Uh, het, het is onze eigen grond. Dus als het hier niet kan, dan kan het nergens. Uh, wij bereiden dan ook een amendement voor, voor de raadsvergadering. No, nog even over het parkeren. Uh, het CDA ziet het liefst dat er uh, nou, ondergronds parkeervoorziening wordt getroffen. Maar we gaan natuurlijk de parkeernorm herzien. Uh, misschien is het verstandig om dan het, uh, dit, uh, deze locatie mee te nemen in de, in de stukken. Uh, nog even wat toelichtende vragen. Uh, er wordt op pagina 2 gesproken over een nieuwe raadzaal. Uh, ja, praten we hier dan over een nieuwe raadzaal... ...of over een nieuwe bestemming van de bestaande ruimte? Uh, op pagina drie... Uh, er, er, er, er, ...waarom worden er nu nog geen delen verhuurd? Hè? Bijvoorbeeld uh, de derde verdieping in, in, het, in de nieuwbouw... ...dat staat echt al uh, ja, heel lang leeg eigenlijk uh, voor niks. Wat, wat is nou de reden dat dat, dat, dat niet wordt verhuurd? Um, en um, even kijken, pagina 9, de, de taakstelling uh, staat hier enkel als risico opgenomen. Is het vanuit financieel oogpunt niet verstandig om die 220.000 euro financieel af te dekken? Uh, nou, Nog even afrondend, variant 3 is voor het CDA dus het meest reëel. Een naweging van alle kaders. Uh, maar dan het liefst met 100% sociale huur. Uh, nou, het CDA is blij te lezen dat een uitgewerkt plan in het voorjaar van 2020 uh, al aan de raad voor ligt. Uh, fijn dat de wethouder zo snel komt uh, met dit stuk. Voor zover de eerste termijn. Dank u wel. De heer Berg van OPZ voor dit onderwerp. Dan gaat u gang. Dank u wel voorzitter. Um, voorzitter, het college stelt de raad voor te kiezen voor variant 3. En hier kleinschalige woningbouw of hotelfunctie en huisvesting voor de gemeentelijke organisatie te realiseren. Open Z op dit moment de keuze van het college om te kiezen voor variant 3 met een aantal opmerkingen en toevoegingen. Als eerste, gezien de druk op de woningmarkt en de unieke locatie voor woningbouw voor onder andere... ...ouderen en jongeren kiest Openset nadrukkelijk voor woningbouw. Uiteraard naast de huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. Een hotel, ook als deze secundair is, is ook voor Openset niet bespreekbaar. Ik zal mijn verdere reactie op de notitie doen... ...naar aanleiding van de gevraagde besluitvorming over de kaders. Onze reacties op de kaders zijn voor Openset van belang... ...bij de uitwerking van variant 3. Kader A is voor open akkoord. Echter, om nu in variant 3 al afstand te doen van de oude raadzaal... is alleen dan bespreekbaar als duidelijk de meerwaarde... van een nieuwe multi multi multifunctionele raadzaal in het ontwerp wordt aangetoond. Persoonlijk kan ik u aangeven dat ik er de grootst mogelijke moeite mee heb. Kader B is voor open akkoord. Kader C is akkoord en het is goed dat hier aandacht voor is... In ieder geval mag het de planontwikkeling zoals nu in, is voorgesteld niet in de weg staan. Kader D. Voor Openzet is de wens om ook een grotere parkeervoorziening te onderzoeken... dan nu in de kaders wordt aangegeven. Kader E. Voor ons is van belang dat er verantwoord ensemble aan gebouwen wordt ontwikkeld. Wat past qua beeldvorming in de omgeving. De huidige drie à vier bouwlagen... Zien we als minimaal te realiseren volume. De hoogte in de nabijheid van het oude raadhuis mag geen afbrek doen aan de monumentale status van het oude raadhuis. Voor OPZ is de 30% geen streven, maar ook een eis. Kader F. Het is prima, echter alleen als de ruimtes worden verhuurd op basis van contracten die maandelijks opzegbaar zijn... en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend voor vervangende ruimtes... na het opzeggen van tijdelijke contracten. Kader G. Hier staat dat alleen van toepassing is indien optie 1 wordt gekozen. Maar dat klopt volgens mij volgens de business case niet. Bij optie 2 en 3 wordt begane grond van het monument ook verhuurd. Dien deze kader aangepast te worden... Of kunt u mij geruststellen dat bij variant 3 geen verhuur van het gedeelte van het monument is? Kader H ondersteunen wij van harte en vragen gelijktijdig aandacht voor onder andere opstelplaatsen voor laden en lossen in de directe omgeving en voor het invoeren van verkeersmaatregelen om het laden en lossen te reguleren binnen bepaalde tijden. De wens is om dit per direct te regelen. In hoeverre is de wethouder hiertoe bereid? Dan willen we het in de eerste termijn belaten. Bedankt voor uw vragen. Duidelijk. En uw standpunt, wat u ook al meegegeven heeft voor het grootste deel. Het woord is aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week tijdens de behandeling bij de begroting heb ik een aantal keren gehoord... ...dat deze raad daadkracht wil tonen. En daar ben ik blij om dat u dat nu heel concreet maakt met de behandeling van uh, dit stuk. Als ik u uh, zo over het algemeen uh, beluister, dan wilt u inderdaad dat er nu uh, een aanvang gemaakt wordt... ...met de ontwikkeling of de herontwikkeling van dit raadhuis. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus wat dat betreft in ieder geval mijn dank. Um, ik ben blij met de woorden van de PVV, dat is heel erg duidelijk. Eh, van, eh, u laat er geen gras over groeien. Eh, ga met die banaan, zou ik eh, willen zeggen. Eh, jammer, GBZ, dat u eh, blijft volharden in uw standpunt. Omdat in het stuk staat ook heel duidelijk dat er zeg maar, een terugvaloptie aanwezig is. En naar mijn mening, en die mening wordt volgens mij door velen gedeeld... dat zelfs op het moment dat wij toch besluiten om zeg maar, weer volledig zelfstandig te zijn... dan is zeg maar, het hier laten werken door ambtenaren gewoon geen goede optie. En er zijn meer mogelijkheden, zelfs met, met, zeg maar, met die terugvaloptie... om hier toch woningbouw te realiseren die heel erg noodzakelijk is. Dus... Mijn verzoek is toch aan u om nog eens even uw standpunt te heroverwegen. Want ik denk, nou, u knikt nu van nee, maar misschien dat u het toch nog eens even zou moeten doen. Om te zeggen van, ja die terugvaloptie die is er. Dus op het moment dat er alsnog besloten wordt dat wij gewoon hier onze ambtenaren weer terughalen. Dan kan dat gewoon binnen de setting. En ja, u wil graag sociale woningbouw. Dus dat kan hier ook gerealiseerd worden. Um, er wordt een aantal keren wordt er gevraagd van hoe zit het nou eigenlijk met die leegstand. En daar hebben wij natuurlijk ook heel nadrukkelijk naar gekeken. Wat kunnen we ermee in die tussentijd? En het is heel erg moeilijk om verschillende redenen om hier zeg maar, invulling aan te geven. Dat heeft ook te maken dat we hier natuurlijk als zeg maar, college en eh, bestuurlijk werken met allerlei vertrouwelijke stukken. Dus dat betekent dat je extra maatregelen moet nemen in beveiliging van bepaalde etages... Wil je niet hebben dat iedereen hier gewoon eh, zeg maar door het huis eh, rondrent. En veel mensen die hier geïnteresseerd zijn die willen of niks betalen. Dus daar schieten we niks mee op. Want dan zitten we toch verplicht aan die veiligheidsmaatregelen. Of die willen zeg maar een huurcontract hebben voor langere termijn. En dat kunnen we ze niet bieden. Zo so simpel is het. En dat zijn de belangrijkste factoren waarom we er nog niet in gestaagd zijn. Of niet in, we hadden het al wel een aantal keren kunnen zeg maar, verhuren. Is dan tussen aanhalingstekens zeg maar, in bruikleen geven. Maar dat had ons dan niets opgeleverd. Sterker nog, dan hadden we wel een heleboel kosten moeten maken. En daar hebben we niet voor gekozen. Terecht dat u zegt van ja, we verwarmen de boel wel. Ja, dat is nu eenmaal zo. En af en toe dan stoor ik mij ook wel aan het feit dat er nog lichte branden die eigenlijk best uitgekund hadden. En ik ga ook regelmatig als ik hier als laatste of bijna laatste weg ga nog even mijn gangetje af om te zeggen van waar de lichten nog branden, dan doe ik ze uit. En daar zouden we misschien een terechte opmerking en die nemen we meteen ook mee... Nou, wat dat betreft is het goed dat meneer Van Wier hier zit, want misschien dat we daar nog eens even naar kunnen kijken of we daar alvast de maatregelen kunnen nemen. Ook al is de besparing waarschijnlijk maar heel erg minimaal. In grote getalen kiest u voor geen hotel. En ik moet eerlijk zeggen, van, daar ben ik op zichzelf wel blij mee. Eh, want we hebben natuurlijk in allerlei andere plannen, eh, wordt al zeg maar, veel hotelbouw eh, gepleegd. Dus de vraag is ook of we ons straks niet zeg maar, overvoeren met allerlei hotels. En ik vind dit ook eigenlijk een perfecte locatie voor woningbouw. Dus wat dat betreft, als u zegt van verander dat kader maar en maak alleen woningbouw... dan zult u mij niet op uw weg vinden. D66, meneer Van Malu, u zegt van die factor van 0,7... Uh, is die niet uh, uh, te hoog? Uh, moet die niet wat lager of kan die niet wat lager? Uh, ja en nee. Uh, Smaanders en vrijdags uh, wel en door de week niet. Uh, sterker nog, dan zou die misschien omhoog moeten. En het probleem is dat zeg maar, het zou handig zijn als je met je medewerkers zou kunnen overleggen van sorry, maar u mag uh, maandags en vrijdags vreemd vrij nemen. Uh, u moet maar gewoon uh, op die dagen werken, want er zijn al zoveel andere collega's vrij. Alleen, ik heb mij laten vertellen door HRM-deskundige dat wij helaas die maatregelen niet kunnen treffen. Dus we kunnen daar heel moeilijk afspraken over maken. En dan zit je dus gewoon met een gemiddelde norm en daar is goed over nagedacht. En zodoende zijn we op die 0,7 uitgekomen. En ik weet ook zelf zeg maar vanuit mijn eigen familie als ik zie van eh, ja op bepaalde dagen dan hebben ze ruimte genoeg. En eh, mijn zoon moet dinsdags s morgens om half zes moet hij in de auto zitten, wil die in ieder geval nog een plekje hebben om te kunnen werken. En dat is iets wat we denk ik in Haarlem eh, zeg maar, eh, op, eh, op de Raaks en op de eh, zeilpoort ook zien. Dus dat is wel het, het, het probleem waar we mee geconfronteerd worden. Ehm... Um, Partij van de Arbeid, geen hotel, maar woningbouw, duidelijk. Parkeren meenemen, nou, dat gaan we ook doen. Hè? Want we hebben ook in het voorstel gezegd dat we willen in feite kijken naar het uh, parkeergedeelte aan, um, aan de achterkant. En uh, hoeverre we dat mee kunnen nemen. En er wordt verder onderzocht, van, kunnen we um, de garage... Uh, of kunnen we een garage realiseren zodanig dat de mensen die hier wonen... in ieder geval ook uh, parkeerruimte hebben en ook de mensen die hier werken... dat die ook zeg maar, in hun eigen parkeervoorziening kunnen voorzien... zodanig dat we zoveel mogelijk blik van de straat halen. Um, de VVD, uh, mevrouw Keursen over alle projecturen... die, die vraag die schuif ik graag even door naar mijn secondanten om die uh, te beantwoorden... Um, of alle projecten haalbaar zijn. Uh, ja, dat denk ik wel. Omdat ik op dit moment in ieder geval bij de voorbereiding van uh, deze post uit de organisatie in ieder geval niet te horen heb gekregen van ho, ho stop. Uh, want dit uh, wordt te veel. Maar misschien dat ook uh, meneer Van Wier daar zo meteen nog even op antwoorden kan. Uh, voor wat betreft dit stuk. Uh... CDA eh, 30% must. Eh, ik heb daar wel een beetje moeite mee. Ja, sociale woningbouw, dat hebben we met elkaar afgesproken. Ik heb wel dat altijd die 30% zo geïnterpreteerd dat ze zeggen van, van op bepaalde projecten zouden we meer kunnen doen. Op andere projecten moeten we misschien genoegen nemen met minder. Alleen als het een harde eis is die u als raad stelt van het moet 30% zijn. Dan, eh, dan is dat in ieder geval een opgave die we van u meekrijgen om dat te gaan eh, onderzoeken of dat haalbaar is. Maar dan zeg ik wel van eh, daar moeten we dan wel denk ik, kritisch naar kijken bij de realisatie. 100% sociaal. Dat lijkt mij geen haalbare kaart. En ik, eh, ik zou dan ook zeg maar in ieder geval een amendement of een motie in die zin al bij voorbaat eh, willen afwijzen. Eh, of afwijzen kan ik niet, maar ik zou hem in ieder geval willen ontraden. Want ik denk dat dat op zichzelf eh, niet verstandig is. Eh, de nieuwe raadszaal, eh, ondergrondsverkeer is al even aan de orde geweest, hè? de nieuwe raadszaal... Eh, wat het idee een beetje is van kijk deze raadzaal die, die functioneert op zichzelf uh, uh, goed. Maar um, is toch in uh, sommige gevallen uh, is die denk ik ontoereikend. Ik vind zelfs zoals de opstelling zo is, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat je eigenlijk geen non-verbaal contact hebt met elkaar. Hè? Je kunt wel zeg maar, bepaalde mensen kun je wel zien, andere mensen weet je niet uh, wat, uh, wat ze zeggen. Of u zegt, u hoort wel wat ze zeggen, maar u kunt niet zien wat ze zeggen. En dat is af en toe, is dat, vind ik in ieder geval wel vervelend. Ook de opstelling voor, voor zeg maar de wethouders is niet ideaal. Ik ben altijd gewend, als ik als gast ergens kom, dat ik de beste plaats krijg. Maar hier ben ik de gast in Nieuw huis en ik heb de meeste beroerde plaats. Maar dat zeg ik maar even als, als, als wethouder daar. En verder is het duidelijk dat als we zeg maar wel bezoek hebben en we hebben veel toeschouwers... dan, eh, dan eh, is de plek waar ze kunnen zitten en moeten zitten is natuurlijk niet ideaal. Dus daar zouden we met elkaar wat aan kunnen doen. En dan denk ik eraan dat je bijvoorbeeld een multifunctionele ruimte kunt maken... Hè, beneden op de begaande grond, goed, goed bereikbaar voor, eh, voor iedereen... Eh, die eh, zeg maar ook eh, moeite heeft om, om trappen te lopen, bij wijze van spreken... En uh, die multifunctionele ruimte, die zou je dan kunnen gebruiken. En deze zaal, die zou je dan meer kunnen gebruiken, denk ik, voor wat, uh, wat zeg maar, trouwerijen en dat soort uh, zaken. Maar dat is uiteraard een keuze uh, aan u. Uh, waarom geen delen verhuurd, daar heb ik net al even uh, een antwoord op gegeven. Die taakstelling, uh, dat is een wat financiële vraag, uh, meneer Enstra... Uh, in het transitiebudget voor 2018, daar hebben we zeg maar die, eh, die kosten hebben wij, eh, opgenomen in het transitiebudget. Voor 2019 en 2020, waarbij we toen uitgingen van dat het verhuurd zou worden, maar wat niet gerealiseerd is, hebben we dat afgedekt door de algemene reserve. En dan kijk ik even naar mijn collega of ik dat zo goed verwoord, en anders dan hoor ik dat zo meteen wel. Ten aanzien van de kaders eh, OPZ, eh, geen hotel, dat is eh, duidelijk. Kader A was u het mee eens, heb ik begrepen. Eh, eh, maar u zei daar wel wat bij, maar dan ben ik even vergeten wat dat was. Maar dat hoor ik zo meteen nog wel. B eh, en eh, C was akkoord. De parkeervoorziening, eh, nou, dat heb ik net al aangegeven van hoe wij eh, daarover eh, denken... E, ten aanzien van de monumentale status van het gebouw bij eh, zeg maar die setback van de derde en vierde etage. Dat is wat mij betreft is dat, is dat duidelijk. Hè? Van, eh, je moet dit gebouw wel in al zijn glans en glorie moet je uit laten komen. Dus wat dat betreft denk ik dat er daarbij de ontwikkeling zeker rekening mee eh, gehouden eh, moet worden. Eh, Verhuur heb ik net al even duidelijk gemaakt van hoe wij daarin staan. En uiteraard is het zo dat zeg maar, als we praten over vuur dat dat geen blokkerende situatie mag zijn. Eh, als we praten over het monument, eh, zeg maar, en het gebruik van het monument dan staat er bij variant 3 eh, duidelijk aangegeven, of laat, laat ik zeggen van het had wat beter aangegeven kunnen worden. Maar dat het in ieder geval voor het bestuur is, hè, dus dat, praat, dan, dat, dat is dan zeg maar eh, duidelijk. En wat mij betreft praten we niet over verhuur in commerciële zin van eh, een gedeelte van het, eh, het monument. Dat hadden we misschien wel duidelijker neer kunnen zetten, maar dat is in ieder geval wel zoals ik erin sta. Als we kijken naar het, de pleinfunctie en de verkeerskundige verbetering, we zijn op dit moment ook bezig met zeg maar, de herinrichting van het Raadhuisplein, waarbij ook daar gekeken wordt naar... Uh, de wens van, uh, van uw raad om daar een evenementenplein van te maken. Die ontwikkelingen die zijn op dit moment gaande. En ik hoop daar binnenkort bij u op terug te ko komen. En, um, er is, zeg maar, en dat is zeg maar, in de voorbespreking wel een beetje uitgekomen. Dat we wel zoeken naar zeg maar, een aansluiting van het raadhuisplein naar het gasthuisplein. Dus dat er misschien met de setback of wat dan ook, dat daar in ieder geval wel rekening mee gehouden wordt. Hoe we dat verder moeten doen verkeerstechnisch, dat moet verder allemaal nog uitgewerkt worden natuurlijk. Maar dat zijn details volgens mij die in die uitvoering ook passen. Ik heb volgens mij alle vragen beantwoord, voorzitter. Ik weet niet of ik iets gemist heb, maar... Ik, stikstof, u heeft, ja. Ja, stikstof, dat, sowieso. Dat is, dat is een goede vraag, eh, waar ik op dit moment eh, geen antwoord op heb, maar volgens mij weet niemand dat. U, had, u heeft wel, dacht ik, uh, gevraagd aan, uh, om in te gaan... Ja. Een van de gasten hier aan de tafel. Laten we het eerst doen, voordat we aan de tweede termijn beginnen. Ja, volgens mij was het uh, uh, uh, of we niet met te veel projecten bezig zijn en of het moet getemporiseerd worden. Uh, als je een goede bouwlogistiek opzet, dan uh, zou het mogelijk kunnen zijn. Maar dat is ook zeg maar, wat je in de uitvraag mee moet nemen in de omgevingsfactoren. Dus het is te doen, maar het is wel kritisch. Ik heb uh, op andere plekken uh, vergelijkbare ervaringen gehad. ...dat het op een, uh, een kleine oppervlakte uh, logistiek technisch goed kan. Oké, okay, dan ga ik nog uh, voor de tweede, uh, tweede termijn. Misschien er nog een vraag is blijven, blijven steken. Uh, we gaan aan de tweede termijn beginnen en dan komt hier slot, komt de wethouder aan het woord. Uh, ik ga via de linker, uh, linkerkant. OPZ nog, uh, tweede termijn? Um, ja, ik uh, ben blij dat uh, de, portfui, de wethouder heeft gezegd dat het verhuur van het monument in uh, variant 3 niet van toepassing is. Uh, maar volgens mij heb ik een vraag gemist. ik weet niet wie, volgens mij het VVD gesteld of zo. Plan van aanpak, 50.000 euro, is het inclusief projecturen? Die vraag had ik wel graag willen horen. Ja, dat is inclusief. Dank u wel. Voor, hoe, snel... hoe snel het vanavond gaat. Had u nog andere opmerkingen, meneer Berg? In de twee termijn? Nee, nee, ik zei dankjewel. Dank, dank, nee, prima, goed zo. Uh, CDA daar, en die Ernsta. Ja. Uh, nou, ik wil eerst de uh, wethouder bedanken voor de, de beantwoording, was vrij uh, duidelijk. Uh, wel wil ik graag nog even benadrukken dat, wat het CDA betreft, hier dus wel 100% sociale woningbouw mogelijk is. Nogmaals, het is onze eigen grond. Uh, de gemeentegrond, dus als het hier niet kan, uh, dan kan het nergens. Dan maar genoeg nemen met een lage opbrengst. Maar ja, dat, uh, dat is aan, aan ons. Uh, en uh, nog één toelichtende vraag uh, over de nieuwe raadzaal. Dat fascineert mij toch mateloos. Uh, wat, wat moet er dan gebeuren met, met de huidige zaal? Hè? De, de, deze zaal die... Nou u zei het zelf eigenlijk al, hij voldoet op zich, uh, op zich prima. Hè? Je zou kunnen denken, goh, we doen een paar nieuwe stoelen erin of iets dergelijks. Maar um, um, hey, wat, wat zou er dan moeten gebeuren om een verhaal kort te maken met deze zaal? Dank u wel. Ja, maar u bent nog niet klaar met de U heeft een interruptie van mevrouw Van der Veld van GBZ. Ja, ik hoor het CDA zeggen dat ze 100% sociale woningen wilden. Uh, in de vorige termijn heeft u zelfs gezegd 100% sociale huurwoningen. Hoe wilt u dat realiseren? Waar gaat u dat van betalen? En hoe krijgt u het, uh, een, een woningbouwvereniging straks zover... om hier uh, uitsluitend sociale huurwoningen te realiseren? Nou... Uh, bedankt voor deze vraag. Want uh, het, het is dus een keuze eigenlijk die wij hier als, als gemeente maken wat het CDA betreft. Hè. Uh, wij kunnen besluiten om niet uh, een enorme opbrengst te krijgen uh, voor, voor dit stukje grond. Uh, uh, het is ons eigen grond, dus dat kunnen wij zelf bepalen. Uh. Oké, okay, ja, yeah. uh, een antwoord. Uh. Ja, het is inderdaad een antwoord. En het, het sterkt mij in de gedachte dat we dit absoluut niet moeten doen. Oké. Okay. Uh, Al GroenLinks, Partij van de Arbeid. Wel, nou, mevrouw Koop. Ja, heel kort hoor, want. Uh, Volgens mij is het wel genoeg. Ik ben zeer gecharmeerd van het voorstel van het CDA: 100% sociale woningbouw. Want we hebben natuurlijk met elkaar dat fonds in het leven geroepen. En u heeft gelijk, als het ergens moet kunnen, dan is het met eigen grond. Dus wij zien, wij zien uw amendement graag uh, tegemoet. GBZ, mevrouw Van der Velden. nog. Ja, heel kort. Uh, ons besluit blijft staan. En uh, ja, wij zijn niet zo dat we de ene keer dit en de andere keer dat zeggen. En uh, net zo standvastig als andere partijen kunnen zijn met bijvoorbeeld binnen de contouren te bouwen en, en niet van het plan af te wijken. Zo standvastig zijn wij nu. Waarvan akten, u was zo duidelijk, uh, de heer Van Tichler van PVV, wil u er nog iets toevoegen? Uh, ja, ik kan wel een, uh, een opmerking maken over de, de voorstellen en de gedachtegang achter uh, sociale huur. Voor zover wij weten is er afgesproken uitgangspunt 30%. En dat kan natuurlijk de ene keer wel en de andere keer niet, uh, afhankelijk van de locatie. Je kan wel uh, allemaal uh, 100% sociale huur willen op een A-locatie. Maar ik denk dat dan het financiële plaatje niet helemaal uh, gaat kloppen. Uh, wij blijven achter het college staan in deze... <tie> Oké, okay, D66, de heer Van Marlen, nog een toevoeging? Ja, zeker inderdaad. Om even door te gaan op die sociale huur, dat moet, wel, dat moet wel betaalbaar blijven. En misschien is er nog een tussenweg 50 procent. Wie weet. Voor de rest, volgens mij, de suggestie die de wethouder doet om deze raadzaal aan te pakken, dat hoeft voor ons niet... Um, we zitten hier misschien al honderd jaar, ik weet het niet, uh, maar beneden mooie vergaderkamers, mooie wethouder en burgemeesterkamers, die ook multifunctioneel in te zetten zijn. En ik vind eigenlijk dat jullie daar uitstekend zitten hoor, in die hoek. Ik, ik heb er helemaal geen commentaar op. Nou, er wordt, vol, er wordt er volop meegedacht. Uh, dat is een uh, schone zaak. Meneer nog van de VVD. Ja, dank u wel voorzitter. Om even in te gaan op het amendement wat wordt aangekondigd, um, dat ziet namelijk toe op 100% sociale huur, maar het voorstel en het vergelijk gaat over sociale koop. En bij sociale koop wordt al gezegd, is dat mogelijk binnen het financieel kader? Nee, nee, nee. Of nee, bij variant 1 nee en bij variant 2 en 3 ja, door bebouwing van parkeerterrein toe te voegen. Maar op het moment dat we dat gaan doen, dan gaan we wel toevoegen. Maar dan creëren je volgens mij een ander probleem. is Dat we parkeerplaatsen weer in het centrum gaan opofferen. En hoe gaan we dat compenseren? Dat is één. En ten tweede is de vraag van op het moment dat we sociale koop vervangen door sociale huur. Is het dan nog wel financieel haalbaar? Of zegt u bij voorbaat al, dan is het absoluut helemaal niet meer haalbaar. Ik ga daar nog een reactie op? En uw... Um, Eigenlijk uw reactie met de stikstof, dat moet ik zeggen, dat stemt mij niet heel erg tot... Uh, um, nou ja, mijn ongerustheid wordt daar niet toe weggenomen. Zeker als u gaat zeg dan zegt de doorlooptijd van het, uh, van het uh, verhaal is 28 maanden. Dat is uh, twee jaar en vier maanden. Um, we hebben nog zeg maar even een, een kleine, of iets meer dan drie jaar te overbruggen... als je praat over de mogelijke terugvaloptie. Dus in hoeverre is dit voorstel dan realistisch? Dank u wel. Bedankt voor uw tweede termijn. Het laatste woord is aan de wethouder. Dank u wel uh, voorzitter. Uh, ja, ik heb al even aangegeven van, uh, van hoe ik denk over uh, het gebruik van de oude raadszaal en van de nieuwe raadszaal. Nee, ik ben blij dat meneer Van Marlen met ons meedenkt... maar ik vind het nog steeds die stoelendans die we af en toe uit moeten halen... dat dat eh, niet echt een aantrekkelijke optie is. Maar zo denken, zo denken wij erover. Dus, eh, misschien dat we daar dan nog eens een keer een andere oplossing voor moeten vinden. Ik heb zelf wel eh, zeg maar, behoefte aan duidelijkheid eh, te krijgen vanuit deze raad... van wat u wil, sociale huur of sociale koop. Want dat is iets waarvan eh, ik hoor verschillende dingen... Sociale huur of sociale koop. Ik denk, maar dat heb ik net al aangegeven, dat 100% sociale huur geen optie is. Dat dat zeg maar, financieel toch wel heel erg moeilijk, moeilijk wordt. Ik kan me voorstellen dat zeg maar, sociale koop, maar dan een iets lager percentage, dat dat wel haalbaar is. Dus ik zou het aardig vinden als wij in ieder geval de vrijheid krijgen om te kijken van in, de, in, in het onderzoek van wat is haalbaar... Uh, voor wat betreft uh, sociale uh, woningbouw. En ik zou dan in ieder geval willen, koop, willen gaan voor koop. En dan zouden we zeg maar de minimale percentage van 30% kunnen hanteren. He, dus we praten over minimaal 30% sociale koop. En als het zeg maar haalbaar is om er meer te doen... ...dat we dan bij u terugkomen en zeggen gewoon van dat kan wel... ...maar dat heeft dan ook consequenties voor, uh, voor zeg maar, de uiteindelijke opbrengst. Uh, dus dan, dan heeft u volgens mij... Wat u graag wil, hein? minimaal 30%. Uh, en ik zou dan in ieder geval wel willen gaan voor sociale koop in plaats van sociale huur. Uh, ten aanzien van de andere vragen over bereikbaarheid en dat soort zaken. Ik weet niet wie ik dan even aan mag kijken. Uh, Werner, kun jij daar antwoord op geven? Op? Dat ging met name over de vragen van mevrouw uh, Geurelsen. Gaat u dan. Nou, ik denk eerst even ingaan op de vraag, toch nog even als het kan voorzitter, over de sociale huur, sociale koop. Wat in de business case staat is dat we een boekwaarde te compenseren hebben van 2,5 miljoen. En die blijft overeind staan. Dus als dat wegvalt, omdat je nagenoeg geen grondopbrengsten kunt verzilveren, dan zal dat moeten worden bijgepast uit andere middelen. Ja, dus dat is, dat is in ieder geval denk ik een, een belangrijk uh, punt. Over de uh, stikstofproblematiek, uh, kijk het duurt, uh, u gaf het al uh, aan, uh, de hele doorlooptijd die is uh, uh, nagenoeg zo'n 28 maanden. Uh, dat betekent uh, enerzijds dat je ook uh, tijd hebt om uh, nog onderzoek uh, te doen uh, in hoeverre of dit project zou worden beïnvloed door de stikstofproblematiek. En we komen dan ook nog bij de raad terug, zoals ook in het voorstel staat, met een concrete uitwerking waarbij die vraag ook moet worden beantwoord. Dank u wel voor uw toelichting. Ik sluit het onderwerp af. De, wet, de wethouder heeft ons huiswerk meegegeven. Tweede termijn is geweest, ja, dan uh, zal ik aan de wet halen vragen de of hij dat uh, uh, eventueel schriftelijk wil doen. Wilt u het dus nog even snel herhalen dan? Onder andere ook over compensatie parkeerplekken. Duidelijk, daar krijgt u een antwoord op. Uh, wil u het nu kort doen? Ja. Uh. Ja, want ik heb nog wel even behoefte aan zeg maar, ook een uitspraak van de raad over zeg maar, de sociale huur en sociale koop. Hè? Want dat is een vraag die ik gesteld heb. Ja, maar die heb. krijgt u voorzitter. Eh? Die, ik wil het toch even interruperen. U heeft huiswerk meegegeven. We zitten hier namelijk om te verkennen. Hoe de standpunten liggen. Het is nu het huiswerk aan de uh, raad. En het komt terug in de gemeenteraadwethouder. Uh, dus okay. ik vind dat u die uitspraak niet kunt vragen vanavond. Er is ook mogelijk overleg mogelijk tussen partijen hierover. U krijgt natuurlijk antwoord, verwacht ik, bij de gemeenteraad over twee weken. U kan het altijd vragen. Altijd. <lacht> u kunt alles vragen. Oh, Als ik geen antwoord krijg. Dan, dan, dan kan het alleen maar een teleurstelling zijn. Goed, euh, dan sluiten we het onderwerp af. U krijgt nog antwoord op euh, mevrouw Currensen. Euh, en dan komen we, natuurlijk is het een bespreekstuk, is een goede zaak, naar euh, de rondvraag. Ik ga euh, langs de rechterkant of er iemand is voor de rondvraag. Mevrouw Currensen, gaat u gang. Voorzitter, ik heb een vraag met betrekking tot euh, de recreade. ...in de krant heeft gestaan dat de Recreade ermee gaat stoppen. Uh, Recreade is een, een instantie die onder andere ook uh, um, financieel gezien ondersteund werd door de gemeente... ...in de vorm van subsidies. Um, zij hebben echt ook een behoorlijk uh, eigen vermogen opgebouwd al die jaren. Uh, onder andere met het geld van de subsidies. Dus ik zou graag uh, aan het college willen verzoeken om daarna nou te kijken... Uh, ...dat bij het stopzetting van de... Um, Recreate de organisatie... in hoeverre daar geldt het van terugvloeien... naar de gemeente. Dank u wel. De vraag is duidelijk. Daar krijgt u een toezegging op. Daar aan de rechterkant. Nog nee? Dan de linkerkant. De heer Enstra. Uh, ja. Um, een uh, vraag voor het college. Het, het CDA krijgt klachten binnen... Uh, over het grote aantal woningen... wat voor toeristische verhuur... Uh, gebruikt wordt uh, in, in Bowers uh, Pellets. Uh, uh, eigenlijk een concrete vragen hebben we. verwachten nu niet antwoord, maar of uh, hè, de, de, de wethouder kan nazien of hierop gehandhaafd kan worden. Ja. Duidelijk, de heer Kramer. het... Ja, ik heb een vraag met betrekking tot uh, Riesbad. Uh, daar staat een strandtent en uh, 1 november zou alles uh, verwijderd moeten zijn. Is er voor Riesbad een uitzondering gemaakt, dat daar alle containers mogen blijven staan? En zo ja, welke uitzondering? En zo nee, waarom wordt er niet gehandhaafd? Ook een duidelijke vraag en dat wordt een toezegging en dat is genoteerd. Dus u krijgt er antwoord op. Uh, dit was het uh, uh, voorlaatste uh, onderwerp. Uh, dat betekent aftikken, sluiten... The odds were a hundred to one against me The world thought the heights were too high to climb But people from Missouri never incensed me Oh, I wasn't a bit concerned Far from history, I had line How many, many times The world had turned Babadoce They all laughed at Christopher Columbus When he said the world was round They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed, Wilbur and his brother, when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me, warning you. I was reaching for the moon, but oh, you came through. Now they'll have to change the tune, yes. They all said we never could be happy. They laughed at us and howl. But oh, oh, oh, who's got the last laugh now?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 That's how people are They laughed at me Wanting you Said it would be Hello